9 uur. Dit is Radio 1. Met Guylaine Plach en Jurgen van den Berg. Goedemorgen allemaal. CDA-Kamerlid Pieter Omzicht wil onderzoek naar de fraude... met toeslagen voor alleenstaanden. We praten over de miljoenenclaim rond de pip-implantaten. En nu is het NOS Journaal. Hier is Jan van den Putten. De maatschappelijke discussie over mensenrechten is door het Internationaal Olympisch Comité wellicht onderschat, zei directeur Dielessen van sportkoepel NOC-NSF in het NOS Radio 1-journaal. Hij reageerde op uitspraken van oud IOC-lid van Breda Vrieseman dat het comité de keuze van Sochi voor de Winterspelen betreurt. Dielessen over die uitspraak. Helemaal verrast ben ik niet. Is er is natuurlijk een discussie gaande op dit moment, met name een maatschappelijke discussie of het verstandig is om de Spelen in Rusland te houden of niet. Maar dat is niet altijd even gemakkelijk, omdat wij natuurlijk ook vooral bezig zijn met de voorbereidingen van onze sportieve prestaties daar. Dat, dat mogelijk duidelijk zijn. Volgens Dielissen wordt na de Spelen bekeken of mensenrechten een plek kunnen krijgen in de uitgangspunten van het IOC. De verkiezingen in Thailand worden niet uitgesteld. De datum blijft 2 februari, zegt de regering. Demonstranten tegen premier Shinawatra eisen dat de verkiezingen niet doorgaan. Shinawatra had de oppositiepartijen vanmorgen uitgenodigd voor overleg... maar de meeste kwamen niet opdagen. De betogers gaan door met hun protestacties. Ze hebben overheidsgebouwen in Bangkok bezet... en er zijn plannen om ministers te kidnappen... en het vliegverkeer in Thailand te hinderen.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 Houders van ledencertificaten van de Rabobank hebben met grote meerderheid voor de beursgang van die certificaten gestemd. En dat betekent dat ook externe en institutionele partijen vanaf eind deze maand via ledencertificaten kunnen beleggen in de bank. Nu kunnen alleen leden van de Rabobank dat. De bank neemt die stap omdat leden hun certificaten massaal verkochten. Dat deden ze na nationalisatie van SNS Reaal en vanwege de Libor-affaire, waarbij Rabopersoneel had gefraudeerd. Directeur Brugink. Het is nu ruim twee, tweeëneenhalve maand geleden, vanaf uh, het moment dat Libo bekend werd... Dat we, uit, uit, dat we die knop wel aan het omzetten zijn. Ik wil niet zeggen dat die helemaal om is, maar dat die aan het omzetten zijn... dat we nu gewoon weer zeggen, well, ja, we moeten ook wel weer gewoon aan het werk. We moeten gewoon weer doen waar we voor uh, aangenomen zijn. Gewoon onze klanten bedienen, nette producten verkopen. Ook de VVD wil dat er in Groningen minder gas wordt gewonnen. Een groot deel van de oppositie was al voor vermindering. En nu de VVD zich daarbij aansluit, is er een meerderheid in de Tweede Kamer.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 Het weer nog van het zuidwesten regen of motregen. In het noordoosten nog een tijd lang droog en ook zon. Het wordt 4 tot 6 graden. Ook morgen regen en ongeveer 9 graden. Waar staat het nog vast in Nederland? Het antwoord op die vraag komt van Jolande van der Velde bij de ANWB. Op twaalf plaatsen staat het verkeer nog stil. Veel vertraging nog op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Urmond en knooppunt Kruisdonk, acht kilometer, staat een kraanwagen met pech. Die wordt pas volgens Rijkswaterstaat rond half elf geborgen. Verkeer richting Maastricht kan het beste omrijden vanaf knooppunt een Kerensheide via Heerlen. Over de A76 en de A79. Ook veel vertraging vanochtend op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tijdlang waren er nog twee rijstroken dicht door een auto met pech. Tussen Zoeterwoude Rijndijken en het ringvaart Aqueduct 9 km. Omrijders dus op de A44 Den Haag richting Amsterdam... staan bij de afwit Oude Wetering in 5 kilometer. Net over de grens in België een lange file op de E19 richting Antwerpen. Verkeer vanuit Nederland kan het beste omrijden... via Roosendaal en Bergen-op-Zoom. Wanneer ontvangt u AOW-jaaropgave? Uh, ik schat in mei? Geen flauw idee. Zeker weten? Nee.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 <laughs> Heet dat tegenwoordig ook al werk? Oh nee, dit is een Dell-tablet. Net zo productief als een laptop. Ja, dat klinkt leuk, maar ik had het over het racepelletje dat je aan het spelen bent. Oh, uh, dit is research. De Dell-tablet. Ideaal voor werk en vrije tijd. En alles ertussen. Voor Windows 8.1 Pro. Perfect voor werk, perfect voor de toekomst. Rouw nu je oude PC in en krijg tot 150 euro terug. Ga naar Dell.nl.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 en ncrv De Ochtend. Met Jurgen van den Berg en Guilaine Plag. Goedemorgen, we breken de week weer in tweeën... en zijn er de hele ochtend tot 12 uur. Verslaggever Martijn Grimmius is bij de uitreiking van de Nestor. Dat is een prijs voor de man of vrouw die zich inzet voor senioren... Ja, de meest aansprekende en inspirerende persoon voor senioren. Ingrid Nies is de hoofdredacteur van Nestor, het huisorgaan van KBO De Unie. En we gaan op weg om de prijs uit te reiken. Aan wie dat is, dat hopen wij natuurlijk deze ochtend te vernemen. Eerst nu het fenomeen spooksingles. Vanmiddag praat de Tweede Kamer over de toeslagenfraude. En dat zal zeker niet alleen over Bulgaren gaan. Want uit een brief die staatssecretaris Weker gisteren naar de Kamer stuurde... blijkt dat de Belastingdienst 1 miljoen meer alleenstaanden erkent... dan we volgens het CBS hebben. Hoe komt dat? Verkeerde administratie misschien van de Belastingdienst? Een definitiekwestie? Of is er meer aan de hand? Pieter Omzicht, Tweede Kamerlid voor het CDA. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat denkt u? Waar komt het verschil vandaan? Het is ontzettend aantrekkelijk om je als alleenstaande voor te doen... omdat je dan in Nederland hogere toeslagen krijgt dan wanneer je met z'n tweeën bent. Kortom, u zegt er wordt gefaudeerd door alleenstaanden of spook alleenstaanden. Er, er kunnen inderdaad gevallen zijn. en uh, RTL die, um, liet dat in december ook zien. Dat um, mensen die um, net een kind gekregen hadden... dat dan de vader snel bij de ouders ging wonen. En dat de moeder alleenstaand... Zogenaamd was, maar ze woonden dan op dat adres samen. En als je dan die moeder alleenstaand is, en die verdient bijvoorbeeld 20.000, en die vader verdient, nou zeg 30.000 euro, dan krijgt die moeder allerlei zorgtoeslagen, huurtoeslag, een veel hoger kinderopvangtoeslag en nog wat fiscale kortingen, omdat ze alleenstaand ouder is, terwijl ze de facto samenwonen en je controleert het nooit. Nou, dat systeem, ik dacht van nou, weet je wat, ik ga eens vragen hoeveel mensen nou een toeslag ontvangen als alleenstaand. En dan kreeg ik maandag eindelijk na lang wachten antwoord op. Ja. En dat aantal is gestegen van 3,1 naar bijna 4 miljoen mensen de afgelopen zeven jaar. Dus er zijn 900.000 extra alleenstaanden bijgekomen. En u denkt dat dat niet zo is? Dat nee. het niet per se alleenstaande zijn. Maar als je, als je een relatie hebt met iemand... ben je dan ook per definitie toeslagenpartner? Als je samenwoont, dan moet je dat vervolgens de wet melden. Dus er is natuurlijk in Nederland een categorie. En dat maakt het ook lastig. Zeg aan het begin van een relatie... dat je wel eens bij elkaar bent, maar niet altijd. En je hebt je eigen woning. Dan ben je gewoon alleenstaand. Dat is prima. Zuik als alleenstaand in het CBS. Maar het voorbeeld wat ik u net gaf, dat je op allerlei manieren ja. gewoon een paar vormt, ja, dan moet je je um, ook als paar registreren. En er is in, de, in het aantal um, alleenstaanden helemaal geen toename van 800.000 geweest. Die toename die is veel langzamer, 100.000 of 200.000. Dus ik heb ook eens gekeken wie kunnen er allemaal alleenstaand zijn. Want ja, 4 miljoen mensen staan alleenstaand volgens. Uh, de Belastingdienst. Mm -hmm. Maar volgens CWS zijn er maar 2,7 miljoen. Daar moet je dan nog wat mensen bij optellen. Alleenstaande ja. ouders. Dat, is, dat zijn ook nog een half miljoen, 200.000 mensen in verzorgingshuizen... en 400.000 thuiswonende studenten die voor de toeslagen als alleenstaand staan. Ik zal u niet vermoeien hoe dat werkt, maar dan kom je op 4 miljoen. Maar niet al die mensen hebben recht op toeslagen. Nee. Om, nou, maar het CBS wat... zegt van, tuurlijk, er is wel een groot verschil... maar je kunt niet zomaar zeggen dat alleenstaand en zonder toeslagpartner hetzelfde is. Dus dat kan wel een deel van het verschil verklaren. Oh, dat, kan, dat zal zeker een deel van het verschil verklaren. Maar u dus... zegt niet een miljoen. Dat bedoel ik, ik heb de sommen op mijn site gezet. Het zal een deel van het verschil verklaren... Wat ik u net zei, de definitie is wat anders. Als je een thuiswonende student bent, dan ben je volgens CBS niet alleenstaand. Maar dan ben je dat voor de toeslagen wel. Die heb ik er ook gewoon bij opgeteld. Maar dan nog blijft er een verschil, onverklaarbaar verschil van vele honderdduizenden over. En daar wil ik een uitleg over hebben. Ja. Want als dat de omvang is voor mensen die zich bewust foutief registreren... dan heeft Plasterk wat uit te leggen. Want dan hebben al die mensen zich verkeerd in het GBA... Geschreven. De gemeentelijke basisadministratie. Want ik begrijp dat minister Plasterk wel sowieso onderzoek doet... naar de, de hoeveelheid en de, de omvang van de fraude van, met toeslagen... maar niet specifiek gericht op dit alleenstaande probleem. Dan zal die het, uh, wat ons betreft uh, dat moeten uitbreiden. Want het is terecht dat je als alleenstaande wat extra toeslagen krijgt... omdat de kosten van een alleenstaand huishouden... Um, meer zijn dan de helft van de kosten van een huishouden met z'n twee, Daarom zijn die toeslagen ook iets hoger voor alleenstaanden. Dat is helemaal logisch. Maar um, ja, als je dat niet controleert, dan kan iedereen er maar mee weglopen. Meneer Omtzigt, we hebben gebeld met hoogleraar belastingrecht Peter Kavelaas En die zegt, ja, die toeslagen die zijn sowieso veel te fraudegevoelig. Veel minder toeslagen pleit hij voor. Bent u het daarmee eens? Ik ben bereid om daar naar te kijken, zeker. Maar ook als je er minder hebt, dan zou je nog steeds moeten controleren... of iemand alleen hoort, of met z'n tweeën is, ja. ook vanwege de fiscaliteit. En dat zit hem dus ook in de controles dan? Die moeten dan uh, op, uh, ja, accuraat zijn. Is de, gebeurt dat voldoende? Wordt er genoeg gecontroleerd? Nee, want de Belastingdienst controleert niet of je een partner hebt of niet. En die zegt van wij vertrouwen het gbh blind. Het GBA wordt door de gemeentes gedaan. En de gemeentes hebben er geen enkele prikkel bij, zoals dat soms netjes heet, om het te controleren. Ja, want want we, hebben, we hebben de commissie Dijkhuizen gehad, en dat was een van de adviezen, dat, uh, dat de controles geïntensiveerd moesten worden. Ja, en dat de controles um, vooraf moesten komen. En de commissie Dijkhuizen zegt dat doet de regering onvoldoende. En dat is ook meteen het tweede punt van kritiek op de regering. Wat heeft u met die kritiek gedaan en wat doet u met signalen die u krijgt? Dus dat gaat u ze allemaal vragen vanmiddag in het debat? Ja. Dat is natuurlijk het andere onderdeel, de Bulgarenfraude... waar vorig jaar ook veelvuldig over bericht is. Uh, veel boetes die zijn uitgeschreven aan Bulgaren... omdat ze lopen te frauderen met toeslagen... Uh, in de brief, u heeft daar vragen over, ook over gesteld... Daar staat dat 55 van de ruim 800 boetes pas geïnd zijn bij de Bulgaren. Hoe is dat te verklaren? Dat is de verklaring doordat de Bulgaren niet onmiddellijk antwoorden op Nederlandse brieven. Uh, okay. Veel uh, 500 brieven van 500 Bulgaren heeft de belastingdienst niet eens een adres opgeschreven of een kopietje van het paspoort gemaakt toen ze de toeslag aanvroegen. Dat is behoorlijk dom. Wat ons betreft moet je als iemand een toeslag aanvraagt met een buitenlands paspoort in ieder geval het sociaal fiscaal nummer of het BSN-nummer van het land hebben. Dan kun je gewoon gegevens uitwisselen. Dat doen we nog steeds niet. Um, het tweede is en dat, daar schrok ik echt van. Is dat er met de Bulgaren gewoon zeggen van huurtoeslag, dat hoeven wij niet voor jullie te innen. Dus het is helemaal niet illegaal, illegaal dat ze met de huurtoeslag geklooid hebben daar in Bulgarije. Dus alle vordering huurtoeslag. En die dat weten, zeggen de Bulgaarse autoriteiten: van wij kunnen niks voor jullie betekenen. Inderdaad. En de Nederlandse autoriteiten lijken zich daarmee neergelegd te hebben. En dat verwondert mij zeer. Dus ik heb onmiddellijk een spoedbrief gevraagd voor vanmiddag. of we ook met de andere landen een probleem hebben. Want als alle andere landen zeggen van ja, wij gaan de toeslagen voor jullie te veel in uitbetaald zijn, of andere sociale zekerheid... niet terugvorderen. Ja, maar dan hebben we een groot probleem. Dus ik wil voor 12 uur een overzicht hebben... van alle 27 EU-landen... plus Turkije, zeg ik er dan maar bij, want ook daar hebben we nog wel eens wat uh, relaties mee. Of die zaken teruggevorderd worden. Ja. En um, ja, dat hij er maar 50 terugvordert en zich er zo bij neerlegt. Um, dat is wat u betreft echt te weinig. Nou ja, en vergeet niet... er waren vier verdachten. En de rechtszaak is nog steeds niet gehouden. En ze zijn nu op vrije voeten gesteld, die verdachten. Dus de vier mensen die het georganiseerd hebben. Dus dat is de top. Dus wie wil ik het liefst pakken? Die vier mm -hmm. eh, wil ik nog liever dan die 800, zullen we maar zeggen. Want die zijn er met een groot deel van de buiten vandoor gegaan. Alleen door het lange onderzoek, en dat betekent dus dat ze in die anderhalf jaar dat ze wel wisten van de fraude, maar er vooral over vergaderden, maar er geen onderzoek naar deden, te weinig gedaan hebben, heeft de rechter gezegd: Ik laat u vrij. En het lijkt erop dat een aantal van die mensen een dubbele nationaliteit heeft en waarschijnlijk snel naar een ander land gaat... en niet zich zo netjes vrijwillig bij. En die zullen zich ook niet meer bij de rechtszitting melden dan waarschijnlijk? Nou ja, die kans is niet erg groot. Nee. Ik zou het ze niet aanraden als ik een advocaat was. Ik bedoel, ik snap, zo werkt dat. Dus 95 miljoen euro hè, ging het alleen al om, eh, bij de Bulgaren. Dus als dat met die andere landen ook niet goed geregeld is... Nou, het ging bij de Bulgaren om iets minder. Maar eh, als het niet goed geregeld is... en er is wel enige honderden miljoenen afgeschreven overigens... maar het gaat iedere keer om grote bedra bedragen. En eh, laten we zeggen, Bulgarije is... Tot 1 januari was het natuurlijk een klein land. Het ging maar om een paar duizend mensen per jaar. Er zijn landen, uh, Polen, Duitsland, België om wie we, met wie we veel grotere migratiestromen hebben, grensarbeiders. Hè? Ik bedoel, dus als het met die landen die netjes geregeld is... hebben we zeker een acuut ja. probleem. Dus kortom, u wilt eigenlijk een specifiek onderzoek... naar de alleenstaanden die frauderen, van minister Plasterk. En uh, staatssecretaris Wekers Die moet veel harder <tie> achter de Bulgaren... de frauderende Bulgaren aangaan. Nou ja, als zelfs zijn eigen partij, de VVD en de PvdA... het gisteren in de media zegt, wat denkt u? Ik bedoel, als bij de meest duidelijke fraudezaak die we hadden in Nederland... de rechtszaak nog steeds niet geweest is... Uh, het grootste gedeelte niet teruggevorderd wordt. Ja. Uh, ja. Dan, dan moet er echt heel veel meer gebeuren. Want uh, weet u, als u een boete bij het CIB krijgt voor het hardrijden, dan weten ze u fijn te vinden in het land. Daar hebben wij nooit ervaring mee, meneer Omtzigt? U toch ook niet? Het is al een jaar of twee geleden, maar ja, ze is ja, in de ja, ja, ja, echt. Ook oh, toch wel? Ja, nee, ik heb ze wel gehaald. Ja, hoor. Keurig CDA. Dat gebeurt ook mij wel eens. Ja, dat, dat ik 56 kilometer in mijn bouwde kom rijden. Maar ja, nou. Dank u wel voor nu. En succes met het debat vanmiddag. Tweede Kamerlid voor het CDA, Pieter Omzicht. De ochtend. Ja, we zijn erbij straks in Brazilië. Het Nederlands elftal natuurlijk. Maar eh, er gaan daar nog meer Nederlanders die kant op. Scheidsrechter Björn Kuipers gaat naar het WK. Als scheidsrechter dus op dat WK voetbal in Brazilië. De FIFA heeft hem en zijn assistenten Sander van Roekel... en Erwin Zijnstra aangewezen. Arno van Meuli is hier, NOS voetbalcommentator... Eh, van Studio Sport. Hartelijk welkom. Um, dat is best bijzonder. Wat is een tijdje geleden dat er een Nederlander actief was op een WK? Uh, ja, in dat opzicht is het wel bijzonder. Het is weer geen verrassingen, want uh, we hadden wel verwacht dat hij uitgekozen zou worden. De laatste op een WK was Jan Wegereef in 2002. Dat bleef trouwens beperkt tot één wedstrijd. WK in Zuid-Korea en een foutje ook, hè, gelijk. Ja, dat was een wedstrijd met twee strafschoppen. Twaalf keer geel. Dat was op dat moment een record en die werd afgestraft. Dat gebeurt op een WK. Eén fout en je bent klaar ook als schijnsrechter. Dus Wegereef zijn optreden bleef beperkt tot die ene wedstrijd. In 2008 vloot Pieter Vink nog op het Europees kampioenschap. Oostenrijk en Zwitserland. En nu dus hebben we op een WK weer... Uh, ja, onze topman. Hij is natuurlijk al de jaren nummer één. Uh, daarom zei ik al, geen verrassing. Hij uh, heeft het Europese kampioenschap zelf ook gefloten twee jaar geleden. En uh, vloot afgelopen jaar nog de UEFA Cup finale. Europa League finale, beter gezegd, in Amsterdam op die mooie datum van 13 mei 2013. Chelsea, Benfica. Uh, hij zat bij de lijst van 50 die is teruggebracht tot 25. En waarom is hij zo goed, deze Björn Kuipers? Ja, ik vind het zelf ook een prettige scheidsrecht... omdat die enorme uh, natuurlijke autoriteit uitstraalt. Je van die scheidsrechters die denken... ik moet nu het mannetje gaan spelen. Uh, onze vriend Howard Webb heeft daar wel een handje van. De, de Engelsman. Um, um, hij heeft dat wel op een natuurlijke manier. Um, en vraagt ook niet om de schijnwerpers. Dus hij is wel echt nadrukkelijk aanwezig op het veld. Omdat hij gewoon goed is. Maar is bijvoorbeeld niet ook zo'n babbelkous die met al die spelers voortdurend uh, lange <lacht> gesprekken begint. Eh, ook weer web, die heeft daar wel een handje van. Um, Je hebt het niet zo op web, heb ik, niet ik idee. Ik vind het verschrikkelijke scheidsrechter. <lacht> Vul viel dat op. Uh, nee, Kuipers vind ik echt veel beter. Uh, ja, en hij fluit natuurlijk goed omdat hij uh, de, de, de regels goed hanteert. Hè. Dat is natuurlijk ook van belang, uh, dat soort zaken. Maar het gaat ook wel de manier waarop hij... Heel rustig. En wat belangrijk is, de examens die hij floot, floot die, uh, die goed. Hè? Er zijn momenten dat je echt onder de schijnwerpers ligt. ligt uh, afgelopen jaar die, uh, de Confederations Cup, dat is uh, het toernooi voorbode voor het WK. Daar mocht hij de finale fluiten. Nou, Op dat moment moet je er ook staan. Brazilië tegen Spanje. Dat was helemaal niet zo makkelijk. Dat zijn uh, twee ploegen met veel temperament over het algemeen... die best hard kunnen spelen. En ook daar was hij was heel erg sterk. Dus als je die examens goed doet, ja, dan plaats je je voor eindtoernooien. Dus ja, een WK. Ja. We hebben daar een tijdje over gemopped, hè? want... Uh, uh, nou ja, we hadden vroeger van die personalities... nou je kunt zeggen Kuipers is daarmee weer terug. Is hij ook een, een, een vrucht zeg maar, van de opleiding van de scheidsrechters? Is dit de eerste die weer in dat hoge ogen gooit? En komen er dan meer aan? Ja, vind ik eigenlijk niet. Uh, ik vind wel dat het niveau over het algemeen heel aardig is in Nederland... maar ik vind niet dat er juist een tweede Kuipers aan zit te komen. Ik vind het uh, verschil wel heel groot tussen hem en de rest. Ik denk dat dat ook een probleem voor de KNVB is. We hebben scheidsrechters gehad waarvan we dachten die komen eraan... Uh, die hebben het niet gered. Uh, Kevin Blom. Natuurlijk nog steeds wel een goede scheidsrechter. Maar toch wel afgevallen eigenlijk al om in de toekomst dit soort uh, uh, toernooien te gaan fluiten. Gus Biuq kwam als een komeet en stortte ook alweer ter aarde. Maar oké, okay, die is nog wel heel jong. Die, die zou er kunnen komen. Je moet tegenwoordig ook wel als bond hele jonge scheidsrechters de kans geven. Anders ben je al weer te oud om naar een groot toernooi te gaan. Kuipers is nu 40, uh, Dus... Ja, zo'n gussenbuurk, daar kun je nog wel wat van verwachten. Maar ik vind echt in Nederland, als Kuipers fluit... dan denk je al op voorhand van nou, dat komt wel goed. Bij de anderen is dat niet altijd zo. Nou, uh, ja, het is altijd een, een, een spagaat in dit geval voor die Kuipers. Want die hoopt natuurlijk dat Nederland uh, stiekem... Ja. dat, die, dat niet, niet, niet zo ver komt. Want dan oh kan ja, hij, dan mag hij fluiten, ja, ja, ja, hè? Het, het, het maakt ja. het veel wel makkelijker, hè? En dan zeggen die scheidsmetters altijd nee. Maar natuurlijk hoop ik dat wel ja, heel ver ja, komt, hè? Ja, ja. Want ja, ja nee, maar natuurlijk, nee, natuurlijk niet. Nee, dat is uh. wel zo. Hij heeft baat bij een uh, vroeg vertrek van het Nels. Zelf al op dit, uh, op dit wereldkampioenschap. Want hij is wel iemand, uh, ik, ik denk als je nou nu een, een lijstje zou maken van welke scheiders komen in aanmerkingen, uh, dan, dan staat hij wel denk ik bij de top 5 om, een, om misschien wel een WK-finale nou, te fluiten. Ja. Dus dat zou natuurlijk wel fantastisch voor hem zijn. Ja. Tegelijkertijd houden we dus allerlei ijzers in het vuur daar wat betreft Nederland. Dus wie weet kan hij ook maar zo die finale uh, fluiten als, als wij dus als team worden uitgeschakeld. Ja, we hopen dus dat Kuiper snel naar huis gaat. Ja. <lacht> NOS Voetbal commentator Arno Vermeulen was dat, dankjewel. En die Howard Webb, die zullen we ongetwijfeld ook uh, wel terugzien hè, met het WK. Ik denk dat hij zo wel belt even. Officieel is het wel de beste hoor, Arno. De beste van de wereld. De meningen zijn verdeeld. Goed. Natuurlijk ook muziek hier in de ochtend. We zijn er tot 12 uur hier op Radio 1. So So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 De zomer van 2012 groep uit Nieuw-Zeeland babysitter circus... and everything's gonna be alright. Vrouwen die schade hebben opgelopen door een pipborstimplantaat... stappen naar de rechter in Frankrijk. Ze klagen het Duitse bedrijf aan dat de implantaten heeft goedgekeurd. En in Nederland gaat het om 1000 tot 1400 vrouwen. Die worden vertegenwoordigd door SAP-advocaten. Martin de Witte is advocaat van een van die vrouwen. Welkom. Goedemorgen. Zaken zien er volgens mij wel wat beter uit nu voor de gedupeerde vrouwen... door een goede uitspraak van de rechter in Frankrijk. Vertel eens. Ja, ik wil niet zeggen dat everything is going to be alright nu voor de dames... maar het ziet er wel een stuk beter uit. Uh, in het verleden uh, moesten we aankloppen bij de fabrikant, maar die is failliet. De Nederlandse importeur die was failliet. En op het moment dat je je wende tot het ziekenhuis of de kliniek... waar die implantaten zijn uh, geplaatst, was de reactie... ja, maar er staat toch een CE-keurmerk op, dus het is toch veilig? Ja. ja, dat blijkt dus niet zo te zijn. En dat CE-keurmerk, want dat is een Duits bedrijf wat, wat die borstimplantaat heeft goedgekeurd. Is dat waar dat CE-keurmerk dan ook vandaan komt? Ja, dat is het grootste bedrijf dat die CE-keurmerken verzorgt. Uh, er hoort ook een heel protocol bij voor fabrikanten om, de, om allerlei stappen te doorlopen... voordat je een product in Europa op de markt mag brengen. En het grote voordeel daarvan is dat als je dat in Europa wil verkopen... dan hoef je dat maar in één land te laten keuren. Ja. En jullie stappen nu naar de rechter, want dat Duitse bedrijf heeft dus niet goed gekeurd... en had nooit dat keurmerk mogen geven. Nee, inderdaad. De, de rechtbank in Toulon in Frankrijk die heeft bepaald... dat om die reden de vrouwen recht hebben op een voorschot op een schade van 3000 euro. Dat geldt niet alleen voor de vele vrouwen in Frankrijk die die implantaten hebben gekregen... maar ook voor onze cliënten in Nederland en alle vrouwen die die implantaten hebben gehad. Oké, okay, maar moet je daar een aparte procedure voor voeren... of krijgen de vrouwen de slachtoffers dat nu sowieso gedupeerden? Nou, wij, ja, wij, wij, uh, wij werken samen met, dat, uh, met, die, met die Franse advocaat. En we zorgen ervoor dat ook de Nederlandse vrouwen aanspraak kunnen maken op die vergoeding. Door uh, daarover mee te kunnen procederen. Okay, dus jullie haken aan bij het proces wat er al is? Ja. Zeker. In hoeverre valt de inspectie nou nog dingen te verwijten hier? Want die, zijn, die hebben ook nog wel, volgens mij eind vorig jaar nog gezegd, dat het geen schade kan berokkenen. Of niet schadelijk is, die pip in Ja, nou dat laatste is ook weer achterhaald. Omdat er pas een onderzoek is geweest van een universiteit. Ik dacht in Rotterdam. Onder een aantal vrouwen die die implantaten hebben gekregen. Sowieso siliconen implantaten. En daaruit bleek. dat 40% gezondheidsklachten kregen, maar pas na 10 jaar. En dus mensen die moeten ook heel lang die dingen dragen, bij zich dragen. voordat mensen klachten krijgen. Nee. En de andere vraag is: in hoeverre kun je in Nederland de inspectie aansprakelijk stellen? Het is in Nederland gewoon veel te moeilijk om de overheid civielrechtelijk aansprakelijk te stellen voor fouten. Maar en als het zou kunnen, dan had u het gedaan. Ja, dan hadden die vrouwen natuurlijk inderdaad gezegd, we gaan onze pijlen richten op de inspectie. Die, en dat geven ze natuurlijk zelf ook toe, die hebben alleen maar toen de eerste klachten over die implantaten op de markt kwamen, alleen maar ergens in een boekje geschreven dat mevrouw Die ja. en die heeft gebeld met die en die klachten. Maar ze hebben nagelaten om echt onderzoek te doen. Dan ja. nou zegt u, die fabrikant die is failliet, uh, een woordvoerder van het Duitse bedrijf heeft gezegd dat ze sowieso vinden dat ze niet verkeerd hebben gehandeld, maar dat zij ook niet de middelen hebben. Ja, dat is dan een probleem, denk ik. Ja, als het er echt niet is, dan hebben de gedupeerden een probleem, want dan krijgen ze geen geld. Ja, maar dat, uh, dat, dat soort verhalen hoor ik wel vaker. Uh, laten we eerst maar eens even kijken dat de dames krijgen waar ze recht op uh, hebben. En als ze zeggen, wij hebben geen geld, dat is een ander verhaal. Daar geloof ik eigenlijk helemaal niks van. Dat gaat u nog achterhalen. En als de schade voor een jaar bel komt, dan is het afgedaan, wat u betreft, deze zaak? Ja, kijk, de, de vrouwen die hebben die implantaten geplaatst gekregen. Eh, ik, ik weet trouwens nog steeds niet waarom artsen die pip hebben voorgeschreven. Want de kwaliteit was toch niet al te best. Maar dat hebben ze nou eenmaal gedaan. Die dingen zijn veel eerder gaan lekken, veel eerder gaan scheuren. De vrouwen moesten opnieuw worden geopereerd. Nou, dat is ook een uh, gezondheidsrisico. Um, en de vraag is even wat, hoe ze nou verder moeten gaan met mm. hun klachten. Ja, dat is nog onduidelijk. Dus... Deze zaak is daarmee nog niet afgerond. Martin de Witte, advocaat van een van de dames... die dus uh, gedupeerd is door die pippen. Dat plantaten, u. Dank u. De ochtend. Stand .nl. De stelling deze ochtend. De ophef over de inzet van loktieners is terecht. Utrecht, daar is ophef ontstaan over de inzet van die zogeheten loktieners. Minderjarige jongens en meisjes zijn dat... die in een kroeg of in een winkel alcohol bestellen. Zo lokken ze dan de verkoper als het ware in de val. Want het schenken van alcohol aan jongeren is dus verboden. Advocaat Sidney Smeets, die werkt voor spong advocaten, die vindt de loktiener een dubieus opsporingsmiddel. Dat zei hij in het tv-programma 1 vandaag. Nou, op het moment dat je een minderjarige er ouder uit laat zien dan hij eigenlijk is... dan ben je ermee bezig om een café-eigenaar te misleiden... in de hoop dat hij een fout gaat maken. En als dat de bedoeling is, dan ben je bezig met uitlokking. Uitlokking mag niet. Je mag niet iemand op andere gedachten brengen dan hij eigenlijk al had. Je mag niet iemand overhalen om iets strafbaars te gaan doen als hij dat eigenlijk helemaal niet van plan was. De gemeente Utrecht zegt dat alle ophef uh, ja, een beetje overdreven is. Uh, want vorig jaar heeft de gemeente ook al loktieners ingezet. Zijn die loktieners nou een goed middel in de strijd tegen het alcohol schenken aan jongeren? Of is het dubieus dat gemeenten kinderen dus inzetten om barpersoneel te misleiden? Dat leidt tot deze stelling. De ophef over de inzet van loktieners is terecht. U kunt reageren. Dat kan via het gratis telefoonnummer 0800-1101. U mag twitteren eens of eens met hekje standpunt komt alles keurig onder elkaar te staan. U kunt die gratis app downloaden. Ook op die manier kunt u reageren. En via de website www.stand.nl. En daar staan al wat reacties op. Een student en starter die schrijft... "Gemeente gaat te ver met het inzetten van lockdieners. De controle behoort toe aan gemeenteambtenaren. Uh, op een andere site zegt iemand... hé, hey, dat is leuk. Dan kunnen ze binnendringen... op recepties van de overheid. En mag de overheid zichzelf boetes gaan betalen. Hoera. <lacht> nou, ik weet toevallig dat bij de nieuwjaarsreceptie in Dordrecht... <lacht> daar zijn dus echt drie meiden van 17... de burgemeester een handje gaan geven... om hem een gelukkig nieuwjaar te wensen... <lacht> met een wijntje in de hand. En de burgemeester zei helemaal niks. Zo dus vast daar nieuwjaar. Een, een klein lokaal relletje. Zullen ja. we klinken? Precies, proosten, dames. Ja. Uh, mensen die het, niet on, of die het oneens zijn met de stelling... schrijf gewoon je personeel beter voorlichten... over dat nieuwe wettelijke verbod. Daar ben je als eigenaar verantwoordelijk voor en niemand anders. Als je gesnapt wordt, is het dus je eigen schuld. En volgens een woordvoerder van de gemeente Utrecht... zijn de jongeren wel opgemaakt, maar niet geschminkt. En daar is ook dat uh, misverstand over. De loktieners zijn een groep stagiaires... van de mbo-opleiding Handhaving, Toezicht en Veiligheid. En Volgens de gemeente is het inzetten van loktieners juridisch toegestaan... en blijft de gemeente dit dus ook gewoon doen. Goed, nou, de stelling dus, de ophef over het inzet van locktieners is terecht. U kunt de hele ochtend reageren. Ik ga nog maar een keer de manieren noemen waarop dat kan. 0800-1101, gratis telefoonnummer, de website www.stand.nl, via Twitter. Eens of oneens doe het met hekje standpunt of via de gratis te downloaden, stand.nl-app. Dit is Radio 1. Half tien, het NOS Journaal met Jan van der Putten. Het CDA wil uitleg van minister Plasterk over verschillen in aantallen alleenstaanden. Volgens het CBS zijn het er 2,7 miljoen. Maar als cijfers van uitkeringsinstanties worden opgeteld zijn het er 4 miljoen. In Karo NCRV's de ochtend op Radio 1 zei CDA-Kamerlid Omtzigt... dat veel mensen zich kennelijk bij de gemeente als alleenstaanden laten registreren... omdat de financiële toeslagen dan gunstiger zijn. En hij wil van Plasterk weten of de gemeentes hun gegevens wel goed controleren. PvdA-leder Diederik Samsom is vandaag in Groningen. Hij spreekt onder andere met inwoners van Loppersum... die schade hebben geleden door de aardbevingen. PvdA heeft zich nog niet uitgesproken in de discussie over gaswinning. Ook de VVD wil nu minder gas winnen in Groningen. Daardoor is er nu een kamermeerderheid.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 Kuipers vloot vorig jaar. Onder meer de finale van de Europa League en de finale van de Confederations Cup in Brazilië. Dat zijn de hoofdpunten. Verkeersinformatie nog, Jolanda van der Velden. Guylaine, nog een paar files bij Rotterdam op de A20. Hoek van Holland richting Gouda bij het knopen ter 2 kilometer. Richting Hoek van Holland bij Ter-Bregseplein 3 kilometer. Dat heeft te maken met een ongeluk. De linker reishok is dicht. Op de A9, ook maar Amstelveen bij Badhoevedorp nog 2 kilometer. Lange file op de E19 in België van Breda naar Antwerpen. Verkeer op weg naar Antwerpen kan het beste omrijden via Roosendaal en Bergen-op-Zoom. De ochtend. Probiotische yoghurt doet wonderen voor kinderen met diarree in Afrika. Het is allemaal een idee van Remco Kort en die is zometeen hier. Eerst gaan we naar Scheveningen. Daar wordt vandaag de Nestor uitgereikt. Dat is een jaarlijkse onderscheiding voor iemand die zich sterk heeft gemaakt voor senioren in Nederland. De initiatiefnemer is Ingrid Nies. Zij is hoofdredacteur van het magazine Nestor. Dat is het tijdschrift van het grootste seniorenorganisatie in ons land. Martijn Griemius, ja, wij zaten al een beetje te filosoferen wie het nou kan worden. Wie die prijs ja. uh, gaat krijgen. Henk Krol niet, denk ik. Hè? Of... Alhoewel, nee, hij heeft nee, wel... Henk Krol, nee. ik ga het even gelijk even checken. Henk nee. Krol, is hij het? Nee, nee, het is nee. niet nee. Henk Krol. Nee. Nee, is het niet? Heb je nog een naam? Uh, uh, Jan Slachter natuurlijk, van Omroep Max. Ja, die was het vorig jaar. Oh, ja. Oh. Ja. Nou, dan, dan zeggen jullie we houden maar. Het nog even, we houden het nog een beetje in spanning. Over een uur. Dan gaan we het bekend maken. Maar eerst maar eens even naar binnen bij het Carlton Beach Hotel. Want hier wordt de nest van het jaar zometeen naartoe gelokt. Hè? Ja, hier wordt, hier wordt hij of zij naartoe gelokt. En dat is niet zomaar, want hij of zij woont hier. Dus Oké, okay, nou, na u, ja. door de draaideur. Gaan we hier naar binnen. Alles zometeen even klaarzetten voor de uitreiking. U bent er vorig jaar mee begonnen met die Nestor Award. Jan Slacht heeft hem als eerste gewonnen. Waarom nou zo'n award? Wat zegt u? Waarom zo'n award? Waarom zo'n award? Nou, we wilden graag uh, een goed voorbeeld voor senioren uh, laten zien. En we vonden het goed om eens een keer een positief bericht te laten zien. Van laten zien hoe goed sommige mensen het doen... in plaats van altijd dat gezeur over ouderen die het zo slecht doen. Ja, is er zoveel gezeur over ouderen dan? Ja, er is erg veel gezeur over ouderen. Over de vergrijzing en de kosten en de zorg. En uh, hoe zwaar het is voor de maatschappij dat er zoveel ouderen zijn. En je hoort bijna nooit hoe goed het is dat we zoveel ouderen hebben. Omdat ze ongelooflijk veel vrijwilligerswerk uh, uh, verrichten. Ze zorgen voor de kleinkinderen. Ze houden alle verenigingen en cultuur in Nederland op peil. En daar hoor je weinig over. En er zijn genoeg mensen die zich ontzettend inzetten voor senioren en voor elkaar. En dat willen we laten zien. Ja, dat, dat, dat gezellige hoekje, daar zie ik al iets staan. Van uh, een, een, een flyer of een grote ja, spandoek is het van uh, Unie KBO. Met haardvuur. Dus de, de winnaar mag zich zometeen in ieder geval warmen aan het vuur. En dit is het award? Ja, dit is het Nestor-uiltje. He, dat staat voor, uh, voor wijsheid, want oudere mensen hebben heel veel wijsheid in te brengen. We kunnen 20 centimeter hoog, een beeldje. Ja, het is een uh, heel mooi klein beeldje van Frans van Straten, kunstenaar. Een bronzen beeldje van een uh, heel lief uiltje. Nou, bent u zelf uh, 48? Ja. Nog helemaal geen Nestor? Nog niet. niet hoe, hoe is het om dan toch altijd maar met ouderen bezig te zijn? Oh, dat is heerlijk. Toch wel? Heerlijk. Ja, daar word je heel erg vrolijk van. <laughs> ja, ja. Er gebeurt zo ongelooflijk veel met senioren tegenwoordig. En ze hebben zoveel energie, ze zijn heel vitaal, ze doen hele spannende dingen. Want het laatste verhaal in het blad van een mevrouw van in de tachtig die de hele wereld rondgaat in haar eentje. Ja. En dan denk ik, ja zo wil ik dat ook. Zo meteen horen we wie het is geworden. De nestor ja. van 2013 nog even, wie is het niet geworden? Wie is het niet geworden? Jan Slachten, want die is vorig ja. jaar al geworden... De uh, prinses Beatrix was niet. het bijna geworden. Komt hier ook niet naartoe? Ook niet. Huub Oosterhuis, ook, niet. ook net niet. Geer en Goor waren stijgende, oh ja. maar zijn het niet Natuurlijk. geworden. Geer en Goor, grote inspiratie voor ouderen blijkt maar weer. Wie het wel wordt, zometeen melden we het. Ja, misschien moet je even op Twitter kijken. Ik heb daar oh. iets gelezen. Oh, echt waar? Uh-huh. Oh, zijn mond voorbij uh... gepraat heb ik het idee hoor. Oh, oh, oh. Nou, wij, wij, wij, wij houden het nog even spannend hoor. Oké, okay. tot straks dan. Tot zo. We gaan naar Thailand. Daar is voorlopig geen oplossing in zicht. Want premier Yinglouk Shinawatra weigert de verkiezingen uit te stellen. Die zijn nog steeds gepland op 2 februari. Demonstranten eisen dat ze aftreedt. Vanochtend ging de premier in gesprek met een paar van die partijen. NOS-correspondent Michel Maas. Michel, waarom wil ze de verkiezingen niet verplaatsen? Uh, nou, ze, ze vindt dat er verkiezingen moeten komen, sowieso. Uh, zij is zelf demissionair, maar uh, ja, de, de wet schrijft voor... zegt zij dat er verkiezingen komen... Ze had ze willen uitstellen als de oppositie daar oren naar had gehad. Maar die oppositie wil niet eens met haar praten. Dus uh, het heeft geen zin om de verkiezingen uit te stellen, zegt zij. Hier. Dus we gaan gewoon door met verkiezingen op 2 februari. Zoals van het begin af aan gepland is geweest. Ja. Die demonstranten willen eigenlijk maar één ding, namelijk dat zij uh, opstapt. Hè. Uh, ze hebben ook een ultimatum gesteld. Wat betekent dit voor de protesten die daar nu nog steeds gaande zijn? Uh, nou, die protesten gaan door en die houden niet op tot hij is vertrokken, wordt maar steeds volgehouden. Het is ook nog steeds ontzettend druk bij de demonstratieplekken. Er zijn nog altijd tienduizenden mensen op de been. Uh, maar wat nu vooral speelt is... Uh... Uh, speelt zich af buiten het gezicht van de demonstranten. Er wordt natuurlijk gepraat, er wordt onderhandeld. Er zijn allerlei uh, plannen waar niemand vanaf weet om de premier tot aftreden te dwingen. Uh, er wordt alle, van alle kanten druk uitgeoefend op iedereen. Uh, hoe het precies allemaal in zijn werk gaat, weet niemand. Uh, de demonstranten hebben heel lang hun hoop gehaald op militairen... die een koep zouden kunnen plegen om deze situatie op te lossen. Die militairen die willen dat niet. Uh, dus nu zijn ze bezig om andere strategieën te proberen. Ze willen alle ministeries willen ze platleggen. Het ministerie van uh, Arbeid om te beginnen. Uh, ze willen de regering het werken onmogelijk maken. Absoluut totaal onmogelijk om ze zomaar te dwingen om ermee op te houden. Maar tot nu toe is er nog niet uh, echt... Een strategie in zich die succes gaat hebben. We moeten afwachten wat ze nog uh, achter de hand hebben, de demonstranten. En, en tot nu toe hebben we meegemaakt dat die demonstraties nou ja redelijk fatsoenlijk verlopen. Kan het zijn dat, dat door deze beslissing van haar toch nu de vlam in de pan slaat? Uh, nou, op dit moment nog niet. In ieder geval de demonstranten die houden zich heel erg netjes. Zij willen zichzelf ook... Uh, presenteren als het nette de deel van de Duitse bevolking. Dus ze doen er alles aan om dat nette imago in stand te houden. Dus ze zullen niet hier uh, meteen uh, gebouwen gaan bestormen of uh, gewelddadige acties ondernemen. Uh, wat uh, wel mogelijk is, is uh, uh, ja, niemand weet wat er hier in het donker s'nachts allemaal gebeurt. afgelopen nacht is daar ook weer een schietpartij geweest. Er zijn gewonden gevallen. Er is een brandstichting geweest bij een van de protestplekken. Uh, ja, niemand weet wat er s'nachts zich allemaal ...gaat afspelen, kan gaan afspelen. En ik sta nu hier voor het hoofdbureau van politie. Ook dat is een punt, een gevoelig punt... ...waar voortdurend demonstranten voor de poort staan. Ze zijn hier twee weken geleden al een keer door de poort heen gebroken... ...naar binnen gegaan. Uh, ze dreigen dat weer te gaan doen. Maar ja, uh, of dat de demonstratie iets verder helpt... ...dat, uh, dat valt te bezien. nos correspondent Michel Maas was dat, vanuit Bangkok... Zometeen Remco Kort Hij heeft yoghurt geïntroduceerd in Afrika. Van 9 tot 12, de ochtend, op Radio 1. I can hardly bear the sight of lipstick On the cigarettes the Lying cold the left them But at least your lips caress them While you pass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 Long could stand another moment Funny, I don't even care. As you turn to walk away, as the darkness.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 Was er al heel vroeg bij met zo'n zwarte hipste bril? Tegenwoordig heeft iedereen er een. Elvis Costello, 1981, Good Year for the Roses met probiotische yoghurt Afrikaanse kinderen van de diarree afhelpen. De non-profit organisatie Joba for Life die doet het. De stichting is klein begonnen in Oeganda. Maar inmiddels zijn uh, meer mensen, duizenden Afrikanen aan de yoghurt... in Zimbabwe, in Kenia en Burkina Faso bijvoorbeeld. Remco Kort is professor microbiologie, onderzoeker bij TNO... en een van de directeuren van die stichting, Joba for Life. Meneer Kort, goedemorgen. Goedemorgen. Er gaan geen potten yoghurt, krattenvol potten yoghurt naar Afrika. Het zijn kleine zakjes waarin u het stopt. Ja, dat klopt. Ja. Hoe zit dat? Ja, we, wat we ontwikkeld hebben is een uh, klein zakje. Je moet denken aan een uh, suikerzakje. Er zit uh, één gram van een uh, gedroogd poeder in. En dat uh, poeder dat zijn uh, gedroogde melkzuurbacteriën. En de bedoeling is eigenlijk dat men in Afrika de yoghurt zelf maakt. Dus men maakt zelf daar de, de yoghurt uh, met behulp van uh, ja, uiteraard uh, de melk die daar gewoon lokaal uh, uit de koe komt. En uh, gebruik dan uh, die, die melkzuurbacteriën als een uh, starter. En het, het werkt als volgt dat er eerst met dat, uh, de inhoud van het zakje wordt één uh, liter yoghurt gemaakt. En die uh, liter yoghurt kan dan weer dienen voor de productie van uh, 50 tot 100 liter yoghurt. Dus de inhoud van het ene zakje is dan voldoende om uh, 100 liter yoghurt te maken. Ten grootte van een suikerzakje? Ja. Ongelooflijk. Ja. ja? Maar hoe kan je van één liter duizend liter maken? 100 liter maken? Begrijp ik niet helemaal. Wordt, wordt het gewoon verdund? Nee, nee, nee, dat werkt niet zo. Die, die bacteriën die groeien in die, uh, in die melk. Oh, dus uh, die in, de, in de melk zit uh, melksuiker, lactose. En, dat, uh, en, en uiteraard uh, eiwitten. En die, uh, die bacteriën gebruiken dat. Om zich mee te gaan uh, vermenigvuldigen. Dus uh, die groeien uit in die, uh, ja, ja. In, in die melk en uh, maken dan uh, yoghurt. Die, die melkzaak wordt omgezet in melkzuur, dus daarom is uh, yoghurt ook zuur. En uh, ja, de hoeveelheden nemen dus heel erg toe. Dus ook op het moment dat je dus hier een label yoghurt zou nemen, dan uh, ja, ben je eigenlijk een. Uh, cultuurbacteriën aan het eten. En dat kan tot hele grote hoeveelheden gaan. Dus dan, Lekker, dan praat iedereen je echt over een miljard eet, bacteriën per milliliter. Als je vanavond na je eten je bak yoghurt pakt... dan ga je daar gelijk anders over denken waarschijnlijk. Ja, nou, misschien wel. U bent zelf in Oeganda gaan kijken hoe het, hoe het daar gaat en hoe het werkt. Is er dan uh, midden in het dorp dat uh, bakjes yoghurt worden uitgedeeld? Nou, het is, uh, het is zo dat... Uh, ja, dus op verschillende plekken vindt die productie plaats. En uh, uh, op een van de plekken waar we begonnen zijn drie jaar geleden... dus laat maar zeggen waar echt de, de pionier ziet... die met Job aan de slag is gegaan... dat is een klein dorpje in de buurt van het uh, Victoria Meer... En daar maakt de burgemeester van het dorp die maakt daar dan zelf uh, de yoghurt in zijn uh, bijkeuken. En uh, eens per week dan gaat hij dus met die yoghurt naar een uh, lokaal schooltje... waar ongeveer drie tot 400 leerlingen op zitten. En uh, deelt hij de yoghurt dus uit uh, aan de school. En je moet dat gewoon zo zien dat, dat ja, het wordt gewoon vervoerd in een grote melkbus. En de kinderen die komen dan langs met hun eigen beker... En uh, krijgen ze de yoghurt uitgedeeld. Maar we beginnen even nog bij het begin, denk ik. Want ik denk dat kinderen zelfs hier in Nederland... niet uh, automatisch aan de, uh, de naturele yoghurt gaan. Die, die eten toch vooral veel van die, van die smaakjoghurtjes. Dus hoe, uh, hoe is dat dan gegaan? Was men er gelijk voor overtuigd... hé, hey, dat moeten we gaan nemen? Nou, het is daar een hele welkome aanvulling op het uh, dieet. Dus uh, als je natuurlijk lang een, een dieet van... Uh, uh, ja, uh, alleen maar groenten hebt... en je kan daar een, een yoghurt naast nemen... dan uh, komt dat goed uit. Maar inderdaad is het zo dat uh, gewoon die, die zure jochten wordt daar niet uitgedeeld, maar er wordt wel suiker aan toegevoegd... zodat uh, ja, kinderen dat ook wat, uh, wat lekkerder vinden. Dan gaat het wel naar binnen. Ja, precies. En wij horen hier toch niet alleen maar over uh, die probiotica... dat dat allemaal niet werkt. Al die fantastische kleine flesjes die hier op de markt zijn... waardoor je darmflora toch zo gezond wordt. Mm -hmm. Maar daar werkt het kennelijk wel. Ja, nou, het, het idee is dat... Uh, Darmgezondheid in, uh, in Nederland een, uh, ja, een, een stuk minder uh, belangrijk is dan uh, in ontwikkelingslanden. Je hebt uh, in Afrika is nog steeds een uh, hele hoge kindersterfte, gewoon simpelweg als gevolg van uh, diarree en uh, uitdroging die daarmee uh, gepaard gaat. Uh, ja, terwijl in, in, in West-Europa of Nederland komt dat natuurlijk uh, ja, nauwelijks voor. En uh, het idee hierachter is dat, ook al zijn die, die probiotische bacteriën... hier dan overal verkrijgbaar, de vraag is of ze echt een groot verschil kunnen maken... op het moment dat je al gezond bent. In Afrika is het dus door, onder andere, door de hygiënische omstandigheden daar een heel ander geval. Dus het idee van ons is dat we daar een veel groter verschil kunnen maken... door de introductie van dit soort bacteriën ja, ja. dan hier in Nederland. Hoe bent u er eigenlijk op gekomen om, om zakjes met, met gedroogde melkzuurbacteriën... naar Afrika te brengen? Ja, dat is, uh, idee is uh, vier jaar geleden ontstaan uh, bij TNO. Dus er was daar toen een, uh, een, uh, een training, een communicatietraining... waarin een aantal van mijn collega's uh, en, en mezelf... Uh, laten we zeggen, een aantal dagen zijn, zijn opgesloten in een hotel... met het idee om onze communicatievaardigheden te gaan werken. En een uh, onderdeel daarvan was ook om uh, een project te gaan verzinnen. Nou, en ik was... Uh, uh, uh, al lange tijd uh, actief als microbioloog. En ik wilde ook graag uh, iets doen uh, met bacteriën... waarmee ik ook voor de medemens iets zou betekenen. En toen dacht ik van, hey, is dit niet iets om gewoon uh, ervoor te zorgen... dat men uh, met, die, uh, met die bacteriën in Afrika zelf aan de slag uh, kan? Dus dat is eigenlijk daaruit voortgekomen. Uh, toen heeft dat... Uh, Daarna een tijdje op de, op de plank gelegen. En vervolgens uh, uh, was ik uh, ja, iets van een aantal maanden nadat het allemaal ontwikkeld was... was ik met een vriend in, uh, van de middelbare school... zaten we in op een uh, terras. Die, uh, die vriend van mij werkt in, uh, in Zwitserland bij NSLE. En hij was bezig met zijn MBA en zocht toen een onderwerp. En toen heeft hij uh, dit gebruikt om, uh, nou, om een sociaal uh, businessplan mee te maken. Want een heel belangrijk uh, onderdeel van dat idee is ook niet alleen... de bevordering van de gezondheid, maar dat je mensen daar dus ook een uh, inkomen komen dat ze yoghurt kunnen gaan maken. Dus het is een toegevoegde waarde aan, uh, aan de melk die ja. daar al geproduceerd wordt. Maar kunnen ze er nog meer mee dan, dan alleen de yoghurt van maken? Ja, dus uh, die, die uh, melkzuurbacteriën kunnen dus zowel uh, uh, met, met uh, zuif, dus kunnen dus zuivel gebruiken als, uh, uh, als substraat, zoals het heet, om yoghurt mee te maken, maar ook andere producten. En dat is precies wat we ook in, in andere landen doen. Dus uh, met precies diezelfde melkzuurbacteriën... dus diezelfde starter wordt in, uh, in Zimbabwe een product verrijkt... dat heet uh, Bota. En dat uh, um, is gemaakt van de, de vruchten van de baobabboom. Dus die, die prachtige boom, dat symbool van Afrika heeft bepaalde vruchten. En de lokale bevolking die uh, heeft dat als belangrijk onderdeel van hun dieet. En uh, dat, dat, uh, ja, die, die vruchtenpulp die wordt dan verrijkt met die uh, bacteriën. Dus die groeien daarin uit. En uh, ook, ook uh, ja, dan, daar wordt dus ook uh, uh, vindt dus ook een verrijking plaats. Ja. Waarin onder andere ook uh, vitamine worden geproduceerd, die bacteriën. Ja. Meneer Kort, we moeten nu even de luisteraars waarschuwen, want we gaan nu even iets bespreken. Wat uh, nou ja, op zijn minst uh, aanstootgevend zou kunnen zijn. Vies. Want we hebben ons goed voorbereid natuurlijk, op dit gesprek en helaas ja. iets over uh, poeptransplantatie. Ja, nou, um, dat heeft niet uh, direct met dit uh, onderwerp te maken, maar dat uh, ja, je zou kunnen zeggen, uh, het is een nieuwe ontwikkeling. Iets wat met uh, waar hele goede resultaten uh, zijn geboekt op het uh, op de AMC en um, eh, uh, ja, ook daar worden, laten we zeggen, uh, bacteriën gedoneerd. Uh, in dit geval dan om uh, ernstige darminfecties uh, te genezen. Ja, dus, laten we zeggen, dat zien in het verlengde van, van dit project. Um, maar het klinkt, al, het, het klinkt wel heel erg uh, science fiction. Oh, oh. En, en smerig ook. Ja. Ja, vooral. Um, ja, nou, kijk, ik denk op het moment dat je al uh, lange tijd uh, last hebt van een uh, chronische darminfectie. En, uh, um, Antibiotica die, die werken niet goed. Uh, en je, en je, ja, je hebt daar langdurig last van. Uh, er is niet echt een goed alternatief voor een uh, geneesmiddel. Uh, ik denk dat je dan dit wat minder belangrijk vindt. Maar wat doe je dan bij een dat... poeptransplantatie? Uh, nou, je brengt uh, ja, twee mensen bij elkaar. De ene is dan uh, die doneert. En die, uh, die poep wordt een beetje opgewerkt. En dat wordt vervolgens via een uh, zonde... <lacht> wordt dat uh, op de plaats van uh, bestemming gebracht in uh, uh, de patiënt. En dan ook om te zorgen dat die patiënt een gezondere darmflora krijgt. Of ja, een darm. dat klopt. Ja. Bacteriën worden ook in dit geval overgebracht. Dus de gezonde bacteriën die dan de kwade bacteriën opeten, stel ik me dan zo voor. Ja, ja. dat klopt. Ja. Ja, ja. Joch, nog even. U wilt dat ook in Nederland gaan invoeren? Ja, wij zijn inderdaad uh, bezig om te kijken of wij. Uh, uh, ervoor kunnen zorgen dat dit uh, product, uh, dus de yoghurt, straks in Nederland ook in de supermarkt terechtkomt. En het uh, idee is dan dat, uh, laten we zeggen... De, ook heel duidelijk naar de consument wordt uh, uh, gecommuniceerd... dat op het moment dat zij zo'n uh, zo jobatje hier in de supermarkt kopen... gaat gaan een deel van de, van de prijs die ze daarvoor betalen... gaat naar die stichting. En uh, zo hopen we dus uh, het project op te gaan schalen. Want uh, ik vertrek dus uh, over twee weken weer naar uh, Oeganda. En we gaan dan samenwerken met een uh, organisatie... die al uh, lange tijd binnen ontwikkelingswerk actief is. Hyfer International heet het. En die uh, werken met koe-donaties. En uh, nee, die bereiken dan alleen al in Oeganda iets van uh, 170.000 huishoudens. En wat wij dus heel graag willen doen is met die, die kleine zakjes... proberen straks uh, ja, zoveel mogelijk mensen te bereiken om die yoghurt te kunnen maken. Want voor de duidelijkheid, Joba for Life is een non-profit organisatie. Dus als mensen dan die yoghurt in Nederland kopen, dan komt dat in ieder geval ten goede aan de Afrikaanse landen daar. Dank u wel voor uw verhaal en succes met uw werk. Remco Kort, okay, professor u. microbiologie en onderzoeker bij TNO. Elke week nemen we een andere wijk in Nederland onder onze hoede. Deze week is dat het voorname Amsterdam Oud-Zuid. Maar ook daar is het buurthuis het centrale punt. De ochtend. De minimaatschappij. Ik lijkt. Uh, die die uh, schilder wel, die bekende. Dat is uh, elke dinsdag volgt een groep dames in het buurthuis van Amsterdam-Zuid ja, kunstgeschiedenis. Ja. Juist, lijkt ja, me vind, vind je, je, je daarop leken? Het, lijkt, het? Nou, lijkt meer op een, een, een, een moderne negerin in de Ja, blaad. dat ook hoor. Nee, maar... <laughs> mag dat niet meer? Ik mag vind niet het niet. leuk. Mattie is betrekkelijk nieuw in de groep. Ze kennen elkaar allemaal door en door volgens mij. Dus ik ben eigenlijk wat dat betreft een beetje een buitenstaand. Want die doet het nog maar een jaar, hè? Ik doe het nog maar een jaar, ja. Of zullen die mensen gewoon heel traag van begrip zijn... dat ze dat... na twintig jaar nog steeds <laughs> uh, de kunstgeschiedenis niet de, snappen? Ik denk dat, ze, dat weet ik niet. Ik denk dat de, hoofd, de gezelligheid is. Yvonne Teunissen is de drijvende kracht van de groep. En nu ook in Amsterdam-Zuid de participatiemaatschappij is doorgedrongen... draait het buurthuis bijna alleen op vrijwilligers. Sorry, hoor. <kliek> Ja, word ik heel erg emotioneel door. Want ik heb er ook eigenlijk uh, toen hier dat met het buurthuis bezig was... ook ja, een beetje geprotesteerd. Maar ja, uh, we doen er maar mee mee. En uh, het lukt. U bent echt boos erover, hè? Nou, uh, ik heb altijd gewerkt in, in, in de sociale sector. En die zie ik nou gewoon uh, afbreken. En dan is soms uh, mijn uh, vraag, waar heb ik het dan allemaal voor gedaan? Mijn werkzaamheden. En ik denk dat heel veel mensen daar, uh, zoals nu in de thuiszorg, uh, in, in die, die sector... zullen dat zich ook afvragen. Van, uh, dat ze nu bij het oud-vuil gezet worden. Maar u moet wel trots zijn dat u toch elke dinsdag deze groep bij elkaar heeft. Vol met buurtgenoten. Nou, dat, dat heb ik zeker. En het is een fijne, fijne groep. Want uh, ook een dankbare groep. dat men waardeert dat er toch iemand is die het voortouw neemt. Want sommige van deze mensen zitten al twintig jaar in deze groep, begreep ik. En ik wil elke jaar weer terug, hoor. Het is erg leuk. Ik zat me nog achter te vragen. twintig jaar kunstgeschiedenis. Daar nou ben ik bijna kan ik promoveren. hè. Maar ja, ik, ik vind het wel erg leuk rond te gaan. En Yvonne regelt het alles keurig, hè? Maar Yvonne is wel een beetje boos dat met die participatiemaatschappij. Nou ja, ik vind ze ook niet zo leuk, maar het moet toch. En het kan, het kan best een beetje, hoor. Want ik zie het nou, dan ben ik ook niet zo goed met lopen. Hè. Iedereen, mijn kinderen helpen me allemaal, hoor. Komen elke keer naar me toe en dan hebben ze de boodschappen gedaan... en de was gedaan. Het is wel heerlijk, hoor. Je was er wel lui van. Van die participatiemaatschappij? Nou, dat ook, ja, je laat het maar doen, hè. Hoe heet uw kinderen? Oh, Michael en Bas en Laura. En Frank. Ik heb vier kinderen. Vier kinderen? Ja, en ik heb twaalf kleinkinderen. En nu we het toch over de kleinkinderen hebben... kunnen we net zo goed de lijst van de Sociale Verzekeringsbank bespreken. Met populaire kindernamen. Charlie Charmi heette één en Brit en, en Rosa en, Lina, en Lena. Dat is allemaal gewoon, hè, Gewone namen. Wat vindt u van die moderne namen? Nou, ik vind flauwekul. Pas helemaal niet bij zo'n kind, hoor. Hij heet zo'n kind van een hele bijzondere naam. Het is een heel Hollands kind. Dat vind ik er niet bij pas, hoor. Maar ja, mensen vinden dat leuk, hè? En dan kan de les beginnen. Yvonne Teunissen zorgt ervoor dat iedereen naar het klaslokaal gaat. Ja, ach, dat uh, moet op een speelse manier. Nou, dus we beginnen hier alvast uh, met een paar portretten van uh, winkelman. Uh, Ik kan toch niet stil blijven staan? Nee, dat doen we toch ook niet? Nee, nou, wij gaan nee. door tot het bittere nee. einde, hoor. dus uh, we blijven zo lang mogelijk als het kan op, op onze clubjes. Uh, winkelman uh, was eigenlijk iemand die uh, van onderaf is begonnen. Hij was de zoon van een uh, arme schoenmaker. Nou, Die leert u vast nog wel beter kennen, de vrouwen van de kunstgeschiedenisclub in Amsterdam Oud-Zuid. De bijdrage was van Anne van der Veen. De eerste stemmen zijn uitgebracht op de stelling van vandaag in stand.nl. De ophef over de inzet van lokdieners is terecht. Henk Wesbroek heeft het allemaal aangezwengeld. Hè? Die kreeg wat lokpubers in zijn zaak... en moest uh, meteen uh, wat was het, 1300 euro boete betalen. Die is daar heel erg boos over. Nou, mensen die, uh, zijn ook weer op hun beurt boos op hem. Iemand die oneens is met uh, de stelling zegt... Henk, je moet niet zeuren. Henk had om legitimatie moeten vragen. Of was het zo duidelijk dat die lokjongere ouder dan 25 was? Iemand anders zegt heel simpel toch, eigen schuld, dikke beeld. Beetje zeuren op Twitter omdat je niet aan de wet hebt gehouden. Klein hoor, dat zijn we wel een beetje gewend. Telefoonnummer is 0800 1101 Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo, met wie? Met Peter. Peter maak snel je punt. Ik, uh, ik ben het oneens met Henk. Dus uh, ik vind het goed dat er uh, tieners ingezet worden. Uh, je moet je eigen wet houden. Uh, er moet gehandhaafd worden. Er moet opgetreden worden. Dus je moet gewoon kijken hoe ga ik dat aanpakken. Dat moet gewoon goed gebeuren. En dat kan alleen maar op die manier. En dan moet je niet onsportief zijn... Zijn het is. Het is gewoon heel slap wat ik echt niet van hem verwacht. Goed, duidelijk. Dankjewel. Um, Reageer kan de hele ochtend. We zijn nog steeds op het half en heel uur met reacties 0801101. Gratis nummer. Komt natuurlijk misschien in onze uitzending via de site www.stand.nl. Twitteren kan, eens of oneens eens doet met hekje standpunt. Of download nou toch eens een keer die gratis app. Het is helemaal gratis en voor niks. En je kan gewoon elke dag reageren op de stelling